Met één enkele pennenhaal van zijn vooruitstrevend arsenaal. Dichter op een missie, voortbeweeg taal met jou en, jou en jou en jou en jou en jou allemaal aan de haal. Voortstuwend tot in de volgende editie van de Dikke Van Daal. Dichter bij zijn missie, niets ontziend, niemand wordt gespaard. O oh, spaars allemaal: een klankdruide en zijn heilige graal.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 Dicht bij het vuur, midden in het hier, nader tot het uur.